Van 12 uur. Juri Stubenitski met het NOS-jour Sven Kramer. Op de 1500 meter bij de vrouwen was de Amerikaanse Heather Bergsma net iets sneller dan Irene Wust, die zilver pakte. Het brons was voor de Japanse Miho Tagagi. In een appartement in Tilburg is een hennepkwekerij ontdekt met 10.000 plantjes. Agenten gingen gisteravond het gebouw binnen na klachten over stank. In het appartement bleek de elektriciteit zo amateuristisch aangelegd... dat er grote kans was op brand, zegt de politie. De bewoner is meegenomen naar het bureau. Japan kan rekenen op 100% steun van de VS... na de rakettest van Noord-Korea. Dat heeft president Trump, de Japanse premier Abe, laten weten... tijdens zijn bezoek aan de VS. Abe noemt de test onaanvaardbaar. Noord-Korea vuurde vannacht een raket af in de Japanse zee... Een paar dagen geleden waarschuwde de Amerikaanse minister van Defensie Mattis de Noord-Koreanen voor een effectief en overweldigend antwoord als ze doorgaan met rakettesten. Mensen die volgende maand bij de verkiezingen natuur en milieu willen laten meewegen bij hun keuze, kunnen vanaf vandaag het Groen Kieskompas invullen. Daarin staan dertig stellingen over klimaat, energie, mobiliteit en landbouw. Ze gaan onder meer over kolencentrales, de gaswinning in Groningen en de maximumsnelheid op snelwegen. UFC-vechter Charmaine de Randami heeft als eerste Nederlandse vrouw de wereldtitel in het Mixed Martial Arts gewonnen. Ze nam het vannacht in New York op tegen de Amerikaanse Holly Holm. Na vijf rondes vechten was er geen winnaar, maar de jury wees unaniem de Nederlandse aan als nieuwe wereldkampioen. Het weer dan nog, het wordt overal droog... en vanmiddag komt de temperatuur flink boven het vriespunt uit. Maximaal 7 graden. Na vandaag is het voorbij met het winterweer. Woensdag kan het 13 graden worden. Dit was ZFM, Verkeersupdate. Verkeers Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... U bent prijsbewust als het <lacht> om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Je Just hold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 Away. I can't forget the things I didn't say. I chose a life that took me away from.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 Everything is not as it's old But the more I grow The less I know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 Ik heb getwijfeld over België. Ik stond zelfs in dubio, maar ik nam geen enkel risico. Ik heb getwijfeld over België.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 Clues.